Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De komende tijd kunnen er dagelijks duizenden coronatests... meer worden gedaan dan nu. Want er wordt extra laboratoriumcapaciteit ingekocht in Duitsland. Nu is de capaciteit volgens het ministerie van Volksgezondheid... 30.000 tests per dag. En dat loopt over enkele maanden op tot zo'n 44.000 per dag. Nu zitten teststraten in de sommige regio's de komende twee dagen vol. De GGD kan niet opschalen vanwege grote tekorten aan testmaterialen bij laboratoria. Het RIVM waarschuwt voor oplichters. Er gaan sms'jes rond waarin staat dat de ontvanger op een plek is geweest... waar coronabesmettingen zijn geconstateerd... en dat ze worden gebeld door de GGD. Het RIVM vermoedt dat criminelen bankgegevens willen ontfutselen. De internetstoring in Zeeland is nog steeds niet voorbij... Sinds vanochtend zijn er in bijna de hele provincie problemen... met internet, televisie en telefoonverbindingen vanwege een DDoS-aanval. Het ging een tijdje beter omdat de provider een tijdelijke oplossing had gevonden... maar nu zijn er weer veel mensen die problemen hebben. Op de Noorse eilandengroep Spitsberg is een Nederlander gedood door een ijsbeer. De man van 38 was de beheerder van een camping... en werd vanochtend vroeg aangevallen in zijn tent. Het dier is na de aanval doodgeschoten... De Nederlander is naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Voetballers van het Nederlands elftal hoeven niet in quarantaine als ze uit een oranje gebied komen. De KNVB had het kabinet om die versoepeling gevraagd... zodat spelers als Virgil van Dijk en Frenkie de Jong gewoon in actie kunnen komen in de Nations League. Minister van Ark maakt daarom een uitzondering voor oranje spelers. Het weer, in de loop van de avond minder buien. Morgen eerst in de westelijke helft van het land regenachtig. En in de middag ook landinwaarts buien. Opnieuw met onweer en windstoten. Maar morgen af en toe ook wat zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 Antfort. Voel de zomer. Ja. Op CFM. I'm so in the moment, I don't talk about it, I show on, yeah I'm so in the moment, I don't talk about it, I show so on, yeah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 Rojão, Rojão. Traz a lenha Rojão. pro Rojão. fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de folho é curtir o verão. É curtir o verão. Vem kom, lenha, rojão. kom, a lenha pro kom, Vem fazer a nação. kom, é um dia.